Het NOS-journaal. Gert Kluk. Bij de brand in een Russische kernonderzeeër gisteren zijn zeker negen mensen gewond geraakt. De meeste hebben giftige rook ingeademd. Het heeft zo'n twintig uur geduurd voordat de brand was geblust. Op het moment dat het vuur uitbrak, is de kernreactor in de onderzeeër afgesloten en zijn alle raketten van boord gehaald. Volgens de autoriteiten is er geen straling vrijgekomen. De kernonderzeeër lag in een dok in Moermansk voor onderhoudswerkzaamheden. De brand zou zijn ontstaan toen een houten stijger in brand vloog. President Medvedev heeft een onderzoek aangekondigd... waarin wordt gekeken of de veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. In het noordoosten van Polen zijn bij een brand in een huis zeven mensen omgekomen. De houten woning in het stadje biala Podlaska brandde tot op de grond toe af.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 De Zwitserse Voetbalbond heeft Sion 36 punten in mindering gegeven. De club wordt daarmee gestraft voor het opstellen van niet speelgerechtigde spelers. Met de zware straf voldoet de Zwitserse bond aan de eisen van de FIFA. De Wereldvoetbalbond had gedreigd Zwitserland helemaal van internationaal voetbal uit te sluiten... als er niet voor half januari maatregelen waren genomen. Dan was bijvoorbeeld FC Basel uit de Champions League gezet. Sion had de woede van de FIFA en de UEFA gewekt... door tegen een eerdere straf bezwaar te maken bij de burgerrechter... Volgens de reglementen van de internationale voetbalbonden is dat verboden. Het weer geregeld zon, het is zo'n 7 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten bewolking en vannacht overal regen of motregen. Morgen bewolking en druilerig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswater het Baterdorp van 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Kijkersvielen op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Knopendwaterdorp en Knopendhocht, 3 kilometer daar. En dan de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... is een aanrijding geweest in de Heijnenoordtunnel. De weg is dicht tussen Barendrecht en de afrit Oud-Beijerland. Verkeer richting Zeeland kan omrijden via Dordrecht... via de A15, A16 en de N217. En de Keeltunnel is tolvrij.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 Het is Radio 1. Avro vrijdagmiddag live. Jan Bok. Een hele goede middag en welkom hier vanuit het café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Met Paul Schinabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau over de stand van het land eind 2011. Frits Barend over het sportieve jaar 2011. Jacques D'Ancona over het culturele jaar 2011. En het journalistenpanel over het politieke jaar. Maar ook psycholoog Denise de Ridder die vindt dat er iets flink mis is... met hoe we denken over eten, afvallen, lijnen. En Seibold Noorda, voorzitter van de universiteit... over de toekomst van het onderwijs. Een debat over vuurwerkverbod voor particulieren. De column van Justus Van Noel. Zoals altijd satire en zoals altijd... mooie live muziek, dit keer van de Wooden Saints. Saints. U krijgt ze viermaal te horen in deze uitzending. U kunt ook reageren, graag twitter ons, hashtag AfroVML. En u kunt ons zelfs bekijken via de website van Radio1.nl. Hij weet als geen ander hoe ons land erbij staat, want... Hij is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau... en dat brengt naast periodieke onderzoeken over de sociaal culturele staat van ons land... rapporten uit over onderwijs, zorg, ouderen, religie, tijdsbesteding, armoede, migranten, wat dan niet meer. Een invloedrijk en belangrijk instituut, dus is hij een invloed, invloedrijk en belangrijk man. Mijn gast Paul Snabel, welkom. Dank je wel. Mm. Want uh, sinds 2006 rekent de Volkskrant u tot een van de invloedrijkste Nederlanders. Uh, uh, wat, ja, wat, wat heb je aan die invloed? <laughs> Wat heb je aan in die invloed? Nou, je, die heb je, de, het punt is dat de volkskant rekenen dat uit naar het aantal netwerken waar je in zit, waar je deel van uitmaakt. Je zit in veel besturen. Ik schrijf in de NRC, ik schrijf in het financiële dagblad. Dat zijn natuurlijk plekken waar je dan invloed hebt. Dan kun je invloed hebben op meningsvorming, op de mate waarin mensen geïnformeerd worden over zaken. Maar soms ook over besluiten in de besturen waar je in zit. Dan kun je ook besluiten nemen en dan heeft dat natuurlijk wel weer invloed op de rest van de samenleving. Ja, en dan ja. kun je ook denken van god, het is toch eens tijd dat we of hier een discussie over krijgen, of op dit onderwerp die kant op gaan. En dan kun je ja. bewust een van die podia uit kies om dat voor elkaar te krijgen. Ja, zo werkt het eigenlijk niet. Kijk, die bestuurders zijn altijd teamwork, dus je bent bezig met elkaar... en met de directies van de organisaties om een lijn uit te zetten. Nou, bij het planbureau doen we natuurlijk hetzelfde. We zijn, we zijn een ambtelijke organisatie, we adviseren het kabinet... we doen onderzoek voor het kabinet, maar dat onderzoek is ook... voor ieder ander beschikbaar. Het wordt door de oppositie gebruikt, door worden journalisten gebruikt... en iedere burger kan het op onze website www.scp.nl... alle onderzoeken zelf naakslaan. Dus alle nou ja, rapporten staan gewoon op de website. Opvallend overigens, want uh, uh, u twittert niet, u zit niet op Facebook... En zit niet op huis in deze tijden van de sociale ja, ja, ja. media, waarin u als ja, ja. geen ander ook weet... hoe belangrijk ja, ja, die zijn ja. natuurlijk. Is dat bewust? Ja, het kost allemaal veel te veel tijd. Ik heb geloof ik wel 800 friends eh, op dit moment. Of althans mensen die zeggen dat ik hun friend ben. Ook al ken ik ze helemaal niet. He. Oh, dus dat het zo werkt dat. Euh, zo werkt dat LinkedIn. He. U bent niet alleen uh, invloedrijk, maar ook populair. Uh, nou ja, dat blijkt al wel. Ja. Je kunt zeggen, die dingen hangen natuurlijk met elkaar samen. Mensen vinden, hebben ook het idee dat het interessant kan zijn... om een verbinding met je te hebben. Maar het is luiheid? Of, of vindt u, eh... Ik vind het allemaal veel te veel gedoe. Te veel gedoe? Ja. Ja ja, ja, ja. U gaat er ook niet meer aan beginnen. Nou, misschien ooit eens, maar op dit moment niet hoor. Ja. Eh, desondanks is er wel genoeg over u te vinden op het internet. Luister maar naar het lied dat eh, Suzanne Mathijssen voor u heeft geschreven. Nadat ze googelde op uw naam. 1, 2, 3. Paul Schnabel Paul Paul Schnabel Schnabel Hij komt uit een katholiek nest En probeert protestantse drinkjes te bekeren Tijdens de les graaft kuilen In het mastbos in Breda Waar hij zijn geheime schatten Inbegraafd Leest vele via reven en couperus Komt hij erachter Dat hij homoseksueel is Hij kon er met niemand over Praten, wilden het het liefst in die kan achterlaten. Zijn vader werkt als technicus bij de Shell. Paul was helaas onhandig, maar de brains had hij wel. Koos voor sociologie, want in die tijd was dat in. Zo de eerste academicus van het gezin. Heeft een grote liefde voor cultuur. Zelfs tot trots van zijn vader, zelfs nog in het Shell-bestuur. Is nu van het sociaal-cultureel planbureau-directeur. En een invloedrijk. Adviseur. Paul Snabel een alternatieve troonreden Over de onterechte onvrede. We zijn hoog opgeleid, hebben een hoge arbeidsparticipatie. We maken ons te veel zorgen over de economie. Maar de toekomst heeft tijd nodig en wordt daardoor geschiedenis. Vandaar dat vooruitblikken misschien moeilijk is, maar voor een terugblik is hij uiterst capabel. Professor top de Snabel. Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Loon en Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, heeft u zich herkend in het liefde. Ja, nou zie je de gevolgen. Niets blijft geheim dankzij de nieuwe media. Alles te vinden op het internet. Alles is te vinden, ja. Dat is ook wel eens Nou ja, het komt misschien ook wel omdat u zei het al. U bent heel actief, niet alleen baas van het Sociaal Cultureel ook Columnist, actief deelnemer aan debatten. Waslijst aan nevenfuncties, veelal wetenschappelijk of cultureel. Ook gezongen. Maar bijvoorbeeld ook een commissariaat bij Shell. Ja, Shell Nederland. Shell Nederland, ja. Het wijkt een beetje af qua functies van de rest. Ja, ik ben ervoor gevraagd. Kijk, veel, veel grote bedrijven vinden het belangrijk... dat er ook mensen in de, in de raad van commissarissen zitten... die eigenlijk vooral maatschappelijke activiteiten laten zien... en dus ook een verbinding met de samenleving hebben. Dus niet alleen met de financiële wereld of de economische wereld... maar ook met de samenleving. Nou, een bedrijf als Shell Nederland... dat is dus een onderdeel van de grote Shell. Er is maar één aandeelhouder, dat is de internationale Shell. Uh, heeft zo'n raad van commissarissen... waar dus ook mensen van buiten de Shell in zitten... buiten de wereld van financiën en buiten de wereld van ja. de economie. En, en die functie nam u graag aan omdat... u dan trots op u was, zoals werd gezongen? Ja, het heeft er wel mee te maken. Ik ben natuurlijk een Shell-kind. Ja, ik, ik was hij ook trots op u toen u... Ja, zeker. Ja, ja. Toen pas, of was hij dat al? Nou, het was wel, maar dan, dan is het toch een soort moment bereikt. Want toch wel, ja, toch... natuurlijk Als je echt naar de Shell-familie komt, mijn broer werkte bij Shell. Mijn vader heeft zijn hele leven in Shell gewerkt. Ik heb een, ook gestudeerd op een Shell-studiebeurs. Nou, dat is dan toch... Kijk eens aan, nu hè? heeft je al een carrière aan Shell. Dat, <laughs> nou, dat kun je wel zien. Nou ja, in, ja. in ieder geval de basis daarvan. Dus ja. Doe, doe ja. nu wat terug. Ook niet ja. gratis, neem ik aan, maar goed. Uh, u, u studeerde sociologie. Ja omdat het in de mode was... Ik wilde eigenlijk graag kunstgeschiedenis studeren. Oh. Maar ja, dat was ook toen al zo'n beeld van: ja, dat is wel een leuk vak, maar daar kan je geen geld mee verdienen. Ja. Met sociologie wel, dachten ze toen. Uh, nou, dat was zeker zo. dat is ook wel gelukt ja, ja. ja U heeft er geen spijt van. Nee hoor. Nee, want kijk, het aardige van de vakken als kunstgeschiedenis is dat, kun je, dat zijn van die vakken waar je ook als amateur een heel eind in kunt komen. Je kunt zelf uitkiezen wat je leuk vindt. Je kunt naar dezelfde dingen gaan kijken. Je leest dezelfde boeken als kunsthistorici enzovoort. En ja, het is een vak waar het amateurschap, in de positieve zin van het woord, nog mogelijk is. Dat is in heel veel vakken niet meer mogelijk mogelijk, maar daar wel. Daar wel, waar, waar u ook actief uh, in bent. Uh, uh, over uw werk bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Een van de, uh, je zou kunnen zeggen, opmerkelijkste... of in ieder geval meest opgemerkte onderzoeken... ging over de sociale staat van Nederland. Ja. Uh, daar werden eigenlijk twee belangrijke constateringen gedaan. Er uh, werd ook over gezongen. Uh, uh, het gaat uh, eigenlijk heel goed met ons land. En tegelijkertijd er hangen donkere wolken ja. boven ja, ja, ons ja, land. ja. Daar werd uh, uh, met name dat eerste, dat het heel goed gaat met ons land... werd toch ook veel met verbazing op gereageerd. Ja, wat de beeldvorming is dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat... en dat wij vooral heel erg door problemen getroffen worden. Maar als je het gewoon internationaal gaat vergelijken... binnen de Europese Unie bijvoorbeeld... dan zie je dat Nederland op heel veel fronten... eigenlijk tot de beste landen en de best presterende landen hoort. Ja, als je dat hele rijtje als zag wat u vaststelt... Van, ja. dan leven we ongeveer in een paradijs. Nou ja, dat is al heel lang eigenlijk zo. Alleen we willen het zelf niet zo, niet zo zien. Hè. En het is natuurlijk ook, als je er zelf leeft... en niet gewend bent aan de situatie die in andere landen zijn... dat je natuurlijk ook niet meer ziet... welke voorrechten je eigenlijk geniet als Nederlander en hoe goed die samenleving eigenlijk in elkaar zit nog steeds. Was het voor u zelf een verrassing eigenlijk? Of, of? Nee, want we laten dat eigenlijk al een heel aantal jaren... kunnen we dat heel goed laten zien. Maar we, hebben, we gaan het ook, kunnen het ook steeds beter internationaal vergelijken. Omdat we, in Nederland hebben we ter, bij traditie altijd heel veel gegevens... over hoe het met land gaat. In veel landen zijn die gegevens er eigenlijk niet. En dus nee. langzamerhand komen die steeds meer en steeds beter ter beschikking. Dat is ook een gevolg van de Europese Unie en van het werk van ja. de, de OESO. Nou ja, We hebben die gegevens wel, maar toch blijkt ook wel vaker... ook bij onderzoeken van het, van het CBS... Eh, dat dat wat mensen ervaren vaak niet overeenkomt met de feiten. Hè? Nee, maar dat, dat zijn op zichzelf ook weer sociale feiten, zoals het heet. Hè? De beleving van mensen, van hoe de samenleving in elkaar zit... hoe het gaat, hoe het met henzelf gaat, hoe het met de samenleving gaat... is natuurlijk heel belangrijk, politiek gezien. Hè? Want dat bepaalt de stemming in de samenleving. gevoel is bepaalt... ook een feit. Ja, zeker. Ja. Ja, het is, het is een, heel, een van de belangrijkste sociologische wetten... is als mensen een situatie als echt definiëren, denken zo is het... dan heeft dat in ieder geval voor de rest van de tijd weer gevolgen. Ja, dan kun je als, dat als mensen... politicus dat blijven ontkennen... Maar dat helpt, dat helpt dus niet, je nee. moet er dan op reageren. Nee. Ja. Nu ging, uh, met die politiek die ging er ook, uh, iedere op zijn manier zou je mee kunnen zeggen... aan de haal met het onderzoek. Hè. De regering benadrukt vooral dat het goed gaat. Dus ja. met ons land, de oppositie, dat het uh, mogelijk helemaal niet meer goed gaat. Wie had er gelijk? Nou, het hangt vanaf welk perspectief je kijkt. Als je kijkt naar de afgelopen jaar kun je zeggen... de crisis van 2008, de bankencrisis... heeft Nederland eigenlijk relatief goed doorstaan. Ook de recessie van 2009 heeft Nederland minder getroffen... dan een aantal andere landen. We hebben ook minder werkloosheid eh, te zien gekregen dan verwacht. Nou, nu moeten we toch zeggen dat voor 2011 het perspectief toch een stuk somberder is. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt eigenlijk voor alle landen inmiddels. Maar dat het ook bij ons zo is dat de kansen dat we er nog een keer helemaal bijna zonder schade doorheen komen, is toch wel erg ja, klein. Donkere worden. wolken hangen er boven ja. het land. Hè? Zoiets ja. stond ook boven ja. het persbericht. Maar even, want, want u, u, je ziet dan hoe iedereen daar op zijn manier mee aan de ja. haal gaat met zo'n onderzoek. Uh, vandaar ook dat natuurlijk de onafhankelijkheid van het sociaal-cultureel ja, plan is. essentieel is. Ja. Uh, da daar is ook wel eens kritiek op. Hè? U heeft bijvoorbeeld een kamer uh, in het ministerie van VWS. Uh, vragen mensen zich af waarom daar? Waarom zit u bij de Wij zijn de ambtenaren. De, de, de planbureaus, er zijn drie planbureaus in heel Het centraal planbureau. Dat zijn met de economie bezighouden. Wij houden ons met de samenleving bezig. Dan heb je het planbureau voor de leefomgeving... dat zich met ruimte en milieu bezighoudt. Wij zijn allemaal ambtelijke organisaties. Dus ja. Wij horen allemaal bij een ministerie. En door een historisch toeval zitten wij dan bij het ministerie van VWS. Van volksgezondheid, welzijn, En dat is ook akkoord. de enige band die u met dat ministerie uh, heeft? Zij, ze zij, zij, zij zijn ook zij financiële. Ja. En de minister is mijn baas, uiteindelijk. Ja, ja. Zo gaat het. Maar in, in de manier waarop de planbureaus zijn geregeld... is dus de wetenschappelijke onafhankelijkheid dus gegarandeerd. Dus onze rapporten worden niet eerst ter goedkeuring... aan de minister, minister of het kabinet voorgelegd. Nee. En, en mijn dan mijn kunt u ook gewoon openlijk lid van D66 zijn. Want dat is dan weer een ander punt ja, waar mensen ja, over vallen. Ja. Ja. Kijk, je gaat natuurlijk niet heel politiek actief zijn. Want dat wordt dan te lastig. Ja, maar dat zou op lokaal niveau wel kunnen gebeuren, bijvoorbeeld. Dan zou je best in een gemeenteraad kunnen zitten of zo. Ja. Dat is niks nou, tegen, dat mag allemaal. Bijvoorbeeld, want er was een onderzoek van het SCP... ook naar bezuinigingen op psychiatrie, op kinderopvang. Ja. En bleek dat de onderzoeker, Rob Bijl... die zat ook in de Raad van Toezicht voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Ja. Dus instelling. Waar die bezuinigingen terechtkomen. Ja. Was dat een foutje? Nee, dat kan gewoon. Ik bedoel, dat kijk, wij, wij, wij baseren onze, onze, onze opinies op gegevens, op feiten. Om de dingen die je kunt zien en meten. Die ook voor anderen te beoordelen zijn... En dat maakt verder dan niet uit of je dan zelf ook maatschappelijk actief bent. Nee, maar dat er kan. is natuurlijk kritiek niet alleen op het sociaal cultureel planbureau... ook op de andere eh, bureaus die met dit soort onderzoeken ja. komen. Met name vanuit de oppositie, die bezwaar maken... dat veelal veel de bazen uit de linkse hoek komen. En dat sommige conclusies, uh, uh, nou ja, dan uh, de regering wel... of juist niet heel welgevallig uitkomen. Nou kijk, ik zit er nu bijna veertien jaar. Ik heb nu mijn zesde regering, om het zo te zeggen. Zesde kabinet, van heel verschillende kleur, Heel verschillende samenstelling. En dat maakt voor het werk uiteindelijk geen verandering. Het maakt natuurlijk wel verschil... omdat die regeringen verschillende beslissingen nemen... met consequenties voor de samenleving. Maar voor ons soort werk maakt het niks Niets uit. Wij baseren ons op onderzoek. We doen dat zo netjes en zo zuiver mogelijk. leggen daar ook verantwoording voor af. Iedereen kan alles controleren wat we hebben. Alle databestanden zijn ja. openbaar. Mensen kunnen het ook zelf kijken. Wat voor vragen stel je? Wat voor gegevens verzamel je? Van wie welke gegevens maak je gebruik? En we rapporteren daarover. En dat is ook allemaal openbaar. Er zijn dat, geen geheime rapporten nee, of zo. Dat, dat geldt voor, voor de rapporten zoals jullie ja. maakten en publiceert... Uh, uh, toch vond u het na die sociale staat van Nederland ook uh, uh, nodig? Of wilde u een alternatieve troonreden schrijven? Dat was schrijven. daarvoor eigenlijk zelfs al. Ja, ja, ja. Waarom wilde u dat? Nou, ik wilde dat het niet was gevraagd om dat eens te ah. doen. Het, het was een idee vanuit Nijmegen, vanuit de Universiteit Nijmegen... die dan als een soort, soort contrapunt ten opzichte van de grote troonreden zijn. Wij maken een alternatieve troon. Feitelijk is dat gewoon een lezing. Hè? Ja, maar, Alleen uh, zat je dan op een troon. Als, nou, je, die, ja, uh, als je die leest, dan, dan, dan had ik het idee, maar corrigeer me als het fout is... dat u uh, wat dat betreft qua uh, visie en, en kijken op het land... meer aansloot bij, bij ik noem maar wat, Rutte dan, dan bijvoorbeeld Cohen... Ik heb daar helemaal niet bij op die manier naar gekeken. En in de, de, de zin van: jongens, dan. het gaat eigenlijk goed met ons land en we zien het onvoldoende. Nou, dat is in ieder geval een feit. Dat vond ik wel belangrijk om dat eens te benadrukken. En dat heb ik al eerder benadrukt. Dat, dat, en dan, ik doe dat ook met opzet, omdat dat laat zien dat als er ook grote problemen zijn. dat we daar dan ook de middelen hebben en de mogelijkheden hebben om daarmee om te gaan. Om daar overheen te komen. Dat is natuurlijk een punt wat in sommige andere landen, zoals in Spanje op dit moment of in Griekenland. waar, het echt, waar de werkloosheid ontzettend hoog is, waar er echt geen middelen meer zijn. heel erg moeilijk is om uit de ellende te komen. Wij we we hebben een hele grote ontwikkeling doorgemaakt sinds de jaren 80. Toen hoorden wij tot de armere landen binnen de Europese Unie. Hadden we hadden hoge werkloosheid, hoge staatsschuld, hoge tekorten op de begroting. En in, de min, in 25 jaar tijd zijn we dus naar de top van de Europese Unie gegaan. Alleen Luxemburg heeft een hoger inkomen per hoofd van de bevolking... van de EU 27 dan Nederland. Ja. En dat wordt onvoldoende gezien? Nou, in ieder geval ook onvoldoende gewaardeerd, zou je kunnen zeggen. Want dat hebben we natuurlijk met z'n allen gedaan. In de jaren tachtig dacht men, er zijn steeds minder mensen die aan het werk zijn. Nou, wat je hebt gezien sinds die tijd, is juist dat er steeds meer mensen aan het werk zijn. Nu is dat een beetje aan het teruglopen, de afgelopen anderhalf, twee jaar. Uh, maar vergeleken met de jaren tachtig is het natuurlijk ongelooflijk. Het grootste deel, van de, van de, ook van de gehuwde vrouwen in Nederland, is aan het werk. In 1960 was 2% van de gehuwde vrouwen in Nederland aan het werk. En nu 60%. Dat, Dat, is een gigantische Dat zijn een gigantische vooruitgang de ontwikkelingen. Ja. Het, het is, het is uh, als het gaat om waarom mensen zich toch zorgen maken... of soms ook somber zijn, Ze, schreef u ook in die troonrede... in essentie gaat het over de tegenstelling eigen belang, hè, of het belang van de eigen ja. groep... versus dat uh, ja, het belang dat het van de hele belang, wereld, zeg ja. maar. Ja. Dat is de kern van het probleem? Dat is in ieder geval een heel duidelijke kern van de politieke problemen... van de politieke discussie op dit moment. Hè. Waar leg je het accent? Is dat om, he, eigen belang eerst, of is dat algemeen belang? Dat, is, dat kan het belang van de wereld zijn. Maar ook van de samenleving, van de gemeenschap waar je in leeft. Dat is dus en enerzijds ene die... het belang uh, waar populistische partijen vaak ja. mee uh, bezig ja. zijn. Hè, dat, dat van het eigen land ja. uh, versus dat van de, omgeving, de wereld ja. de wereld. Ja, dat zie je dus dat er minder interesse in zaken als ontwikkelingssamenwerking. Dat is een ontwikkeling die, die je überhaupt ziet in de samenleving. Hè? Dat de belangstelling daarvoor terugloopt. En ook het gevoel dat dat moet gebeuren, ja. dat loopt terug. Maar ook van, wat heb je voor anderen over? Dat betekent ook een discussie over de sociale zekerheid, over de pensioenen. Over wat je voor een ander en voor de samenleving en voor anderen over hebt. Ja. Hoeveel buitenlanders je wel of niet in je land wilt toelaten... welke rechten die dan krijgen. Dat zijn allemaal ook, discussies die spelen op dit dat, moment. Dat die betrokkenheid bij het eigene groter is uh, bij de meeste mensen ja. he, dan ja. de betrokkenheid bij het geheel. Ja. Dus dat het dat, dat eigenbelang logischerwijze vaker de doorslag geeft. Ja, maar je kunt het, eigenlijk het verschil is vooral dat het eigenbelang... speelt eigenlijk altijd in de emotie van mensen. Ook als het om je eigen gezin gaat en de eigen familie gaat... heeft iedereen natuurlijk een sterker gevoel daarbij... dan bij wat er elders in de wereld gebeurt of elders in de samenleving gebeurt. Maar wat het gevoel is, hoeft niet onmiddellijk dat te zijn... wat dan ook het beleid wordt of wat ook het moreel rechtvaardige is. Maar wordt eigenlijk dat in... voldoende gezien... Nee, dat verschil wordt niet meer erg gemaakt. Hè? Dus er wordt ook gezegd, van, nou ja, wat mijn gevoel me vertelt, dat is ook het moreel juiste. Ja. En dat hoeft niet zo te zijn. Nee, maar, maar wordt er, uh, wat, wat betekent dat bijvoorbeeld, als je dit constateert... wat betekent dat voor de toekomst van Europa? Nou, dan zie je toch weer dat landen sterker naar zichzelf gaan kijken... naar hun eigen belangen gaan kijken... minder geneigd zijn om het belang van het geheel te letten... met het idee dat Europa toch uiteindelijk toch een soort geheel is ook... en met elkaar de toekomst in zal moeten. Het hele idee van achter Europa was natuurlijk nooit meer oorlog in Europa. Dat betekent nooit ja. meer conflicten tussen landen. Nou, eh, op dit moment, dat zal ook wel niet meer gebeuren. Hopen we in ieder geval en verwachten we ook niet. Maar je ziet wel dat landen zich weer meer op zichzelf aan het richten zijn. En dat je dan zulke ook in Frankrijk zien nu weer... Hey, van koop toch een Franse auto, koop ja. toch Franse spullen. Dat is eigenlijk wat binnen het Europese kader... niet meer relevant zou moeten zijn. Er stond een, een interview met een Amerikaanse journalist... David Brooks in de Volkskrant, die was ooit de Europese correspondent. Eh, die, die zei, Amerikanen willen bijvoorbeeld betalen voor New mexico omdat daar ook Amerikanen wonen. Ja. Maar wij Nederlanders en Duitsland willen niet betalen... voor de Grieken en de Duitsers. Nee, dat is, dat, het is wel de vraag of de Amerikanen dat echt doen. Want dat gaat dan via, uh, via Washington. Nou, als de Amerikanen ergens een hekel aan hebben, dan is het aan Washington. En in Europa wordt het natuurlijk wel gedaan... omdat de regeringen daar toch over beslissen dat Griekenland gered moet worden. Ja. Ook wel uit eigen belang. Want als Griekenland ten onder gaat, als Spanje ten onder gaat... of Italië wegzakt, dan betekent dat, heeft dat enorme consequenties voor onze ja. economie. Maar je ziet ook weer demonstraties in Griekenland met zelfs nazi ja. de, de haat ja. tegen Duitsland die hun die bezuinigingen Oplegen. zouden... Ja, ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel te begrijpen... als je ziet wat de Griekse bevolking op dit moment moet doormaken. Zelf, gewoon, de individuele Griek, dat heeft niet te veel te maken met... Hé, die hele rijke Grieken of met die Griekse regering... maar gewoon de individuele Griek. Enorme terugval in inkomen. Die de dupe is van de crisis. Enorme. Ja. Plotseling merken ze dat ze echt belasting moeten betalen... wat in dat land niet echt tot de gewoontes behoorde. Nee. Hè? Dat, uh, maar dat geld hebben ze niet. Maar betekent dat dat Europa, u, u zei het, was bedoeld juist om eenheid en vrede ja. eh, te creëren? Die vrede gaat het gelukkig goed mee. Maar dat, dat samenkomen, dat het eigenlijk juist het tegenovergestelde effect heeft op dit moment, dat moet je vaststellen. Ja, eindelijk. je kunt wel zeggen, maar dat kun je ook zeggen dat zijn groeistuipen. Hè? Want zo is het vaak. Europa groeit vaak door de crisissen heen. Hè? Het was, als er een crisis is, als de nood echt aan de man is, dan zie je dat men toch de, de moeite heeft om beslissingen te nemen die toch verder gaan voor Europa. En als Europa in de wereld een rol wil blijven spelen met de opkomst van China, met de opkomst van Brazilië. Het feit dat Brazilië nu Engeland heeft ingehaald als een grote economie. Natuurlijk, Brazilië heeft veel drie keer zoveel inwoners als Engeland. Dat wordt er dan niet bij verteld. Maar dat, dan zie je toch dat het belangrijk is dat Europa is op zich... Die landen zijn op zichzelf, geldt voor Nederland helemaal, te klein... om, om internationaal kunnen in te kunnen doen. Het zijn ja. dure landen, het zijn kleine landen... het zijn klein, relatief kleine economieën... en Nederland met name een economie die heel sterk op export gericht is. Maar moet u dan niet in plaats van de sociale staat van Nederland... de sociale staat van Europa gaan schrijven? Ja, maar dat is wel heel veel uh, gedoe. Kijk, daar is eigenlijk de OESO voor, hè, dus de Europese... Uh, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Of de Internationale Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling. En die doen dat eigenlijk. Maar dat is er veel meer op, op, dat ik zeg, op deelterreinen. Kijken hoe het met de werkgelegenheid staat. Kijken hoe het met de andere dingen staat. Het is heel erg moeilijk om 27 landen te vergelijken. Hè? Om, omdat af... we de gegevens niet om, precies. Omdat je Omdat je ook niet precies weet hoe je de gegevens moet interpreteren. Als ik, op sommige punten blijkt Cyprus vrij dicht tegen Nederland aan te zitten. Waarom weten we eigenlijk niet? We zouden ja. dus onderzoek moeten gaan doen in Cyprus om dat te vertellen. Maar wie wil dat weten in Nederland? We kijken natuurlijk naar België, we kijken naar Duitsland... we kijken naar Engeland, we kijken naar de Scandinavische landen... ook naar Amerika. Nou ja, het het dus was fijn geweest als we eerder hoort. hadden geweten... dat Griekenland die problemen op zou leveren, bijvoorbeeld. Maar dat was wel bekend. Dat Griekenland zeer zwaar in de problemen zat... en dat de Griekse statistieken eigenlijk niet betrouwbaar waren... dat was eigenlijk wel bekend. Dat wilden we gewoon niet de weten. De beslissing om Griekenland tot de euro toe te laten... is een politieke beslissing geweest en geen economisch-financiële beslissing Blijf dus toch uh, optimistisch als het gaat over de toekomst van Europa? Nou ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Ik, als je op langere termijn gaat kijken... beschikt Europa natuurlijk over zoveel potentieel. Gewoon aan mankracht, aan ontwikkeling, aan infrastructuur, aan kennis. En dat het moet goed kunnen gaan. En kijk, elke keer blijkt ook weer... als je kijkt wat er in de Oostbloklanden is gebeurd... na de, na de instorting van het, ij, van het IJzeren Gordijn. Dan zie je eerst dat het heel slecht gaat met die landen. Die economieën zijn absoluut niet concurrerend. Maar je ziet dat Tsjechië, Slowakije, Polen... het eigenlijk steeds beter gaan doen. En dat kost tijd, maar het lukt wel. Optimistisch wat dat betreft over de toekomst van Europa. Uh, minder optimistisch als het gaat over de korte termijn. Ons eigen land. U, u, u vreest ook een toenemende kloof tussen arm en rijk. Ja, en tussen de hoger en lagere opgeleiden. Want dat zie je met name op het politiek gebied, zie je dat we toch zich duidelijk aftekenen. En dat heeft ook wel te maken met de manier waarop mensen met informatie kunnen omgaan. Vroeger, toen Nederland nog verzuild was en we de katholieken in de katholieke wereld leefden, protestanten in de protestantenwereld en zo, had je natuurlijk mensen die je vertelden wat onze opvatting was als katholiek of als protestant of ja, als socialist. Fijn dat dat voorbij is. En dat is voorbij, ja, dat is wel fijn, dat zegt u dan, maar voor heel veel mensen betekent het eigenlijk ook dat ze dus, ik zou zeggen, de, de wegwijzer missen. En die zeggen, oh, dat is dus ons standpunt. Ja. Uh, en dat betekent dat ze dus het allemaal zelf moeten uitzoeken. Nou, dat is eigenlijk veel te veel gevraagd. Maar de kloof tussen hoger en lager opgeleiden wordt groter. Het onderwijs ja. is niet voor iedereen op dezelfde manier beschikbaar? Nou, misschien wel beschikbaar, maar niet iedereen kan natuurlijk hetzelfde, hij krijgt natuurlijk hetzelfde niveau van onderwijs. Dat kan ook niet. Er zitten verschillen in talent ja. en in doorzettingsvermogen... en ook soms in sociale afkomst die nog een rol speelt. Hoe kijkt u in betreft... dat verband aan tegen de, de plannen zoals we die nu weer ja. horen... van de staatssecretaris onderwijs staatssecretarisonderwijs, Zijlstra, om te gaan bezuinigen op het onderwijs? Nou, het is met name het hoger onderwijs waar je dan over praat. Hè. Dat, het, het, het, het lage, bij het lager onderwijs wordt erna bezuinigd op het speciaal onderwijs. Dus voor kinderen die niet zo goed meekomen. Dat is al door minister Bijsterveld, van Bijsterveld besloten. Nu wordt er gediscussieerd over de mate waarin het hoger onderwijs ook ten laste gebracht mag worden. Ja, de de afschaffen van de basisbeurs gene, misschien. Ja, nou niet de afschaffen, maar in ieder geval veranderen. Sociaal dat, leenstelsel ja, precies, daarvoor in de ja. plaats. Ja. Ja, nou ja, dat zou wel eens de toegang tot het hoger onderwijs... voor mensen die uit een minder bevoorrechte, financieel minder bevoorrechte uh, gezinnen komen... wel eens veel lastiger kunnen maken. En dus onverstandig? Ja, dat is moeilijk. Dat zijn van die keuzes die de politiek moet maken. Dus wij zouden dan wel op wijzen dat dat wel... De toer, wat aan de kabinet aan de ene kant graag wil... dat meer mensen hoger onderwijs kunnen volgen... dat je dat tegelijkertijd met zo'n maatregel... wel weer moeilijker zou kunnen maken. Nou, dan is het aan de politiek om die keuze te maken... wat ze op dat moment het belangrijkste vinden. U stelt vinden. alleen het gevolg vast. Wij laten zien wat het, hoe dat werkt... en wat de gevolgen eventueel zouden kunnen zijn. Ja. Maar wij, vinden niet dat, wij zijn niet degene die de keuze maken. Dat doen de politici. Nee, Toch, toch optimistisch, om misschien wel optimistisch te eindigen. Want ook is vastgezien gesteld door het Sociaal Cultureel Planbureau... dat maar liefst 93 procent van de mensen die in arme gezinnen opgroeien... Ja. zich daaraan weten onttrekken. Ja, dat is dus een van de verrassingen dat voor ons ook... dat uit onderzoek toch wel is gebleken. We konden mensen die 30 jaar geleden op, de, op school zaten... wisten we uit welk milieu die kwamen... en die zijn we dus 30 jaar later gaan kijken waar ze terecht waren gekomen. En dan blijkt dus dat maar heel weinigen... die dus echt uit een laag sociaal milieu komen, met lage inkomen... daar ook in zijn blijven hangen. Uh, de meeste zitten er toch boven. We zijn dus niet arm. Het is dus niet dat je, als je voor een dubbeltje geboren wordt... nooit een kwartje wordt. Nee. Nee, de meeste zijn maar dat dus wel helpt een kwartje niet geworden. als het gaat om die uh, tweedeling... waarvan u toch vreselijk nee, groter wordt? Het heeft niet alleen maar met opleidingsniveau te maken. Kijk, wat natuurlijk vaak nu speelt... is dat gezinnen een behoorlijk inkomen hebben... omdat beide partners werken. Dan zie je dus bijvoorbeeld in typische steden... zoals Zoetermeer en Almere... dat het gemiddelde opleidingsniveau in die steden... niet zo vreselijk hoog is... Maar het inkomensniveau is behoorlijk hoog. En hoe komt dat? Omdat we relatief jonge steden zijn... met veel gezinnen waar beide partners een inkomen verdienen en een ja. baan hebben. En dan heb je een behoorlijk hoge welvaart in veel gevallen. Maar dat betekent niet dat het ook altijd dat je ook een hoge opleiding, heeft. hoge opleiding is. Nee. Ja? Het, wat gaat het jaar 2012 voor Paul Schnabel brengen? Het is mijn laatste gewone werkjaar. Ik, uh, ik ga u gaat volgend jaar afscheiden? Nou ja, eind volgend jaar of het jaar, begint het jaar erop. En dan word ik 65. Dus dan, uh, dan gaat u met pensioen? Dan ga ik in ieder geval bij het planbureau met pensioen. En, ja. en die 48 nevenfuncties ook uh, gedeeld nee, zeggen? Nee, juist niet. Juist nee, niet. Nee, ik, blijf, ik blijf hoogleraar aan de universiteit. Dat kan, kan nog een aantal jaren. En juist al die bestuursfuncties en dat soort zaken. Dat, dat is natuurlijk dan iets waar je nog meer tijd... U gaat dus niet krijgen, ga anders, het niet rustiger krijgen? Anders. Anders. Ja, je hebt niet, kijk, wat voor veel mensen in mijn situatie speelt... is dat het... Op een gegeven moment heb je het wel gehad... met de verantwoordelijkheid voor een bedrijf. Want dat is het gewoon. 120 mensen. Hè, die moeten een boterham verdienen, die moeten werk hebben. Dat werk moet beoordeeld worden. Je hebt personeelsproblemen. Al dat, soort dingen, al dat soort dingen. Ja. Nou, op een gegeven moment is het ook wel eens goed... na zoveel jaar, om dat weer aan iemand anders over te dragen. Ik wens u heel, heel veel plezier bij het vervolg van uw carrière... als, als columnist, als wat dan uh, ook niet meer. Uh, nu nog directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Paul Snabel. Dank voor dit gesprek. Dank u wel. Ja. Zo direct zei Bob Noorda over de toekomst van het onderwijs in Nederland en Chuck Tancona over de cultuur in 2011, maar nu is het NOS Journaal met Gert Klug. Radio 1. Het NOS Journaal. In Syrië gebruikt het leger opnieuw geweld om demonstranten uiteen te jagen. In steden in het hele land zijn honderdduizenden mensen op de been, zeggen woordvoerders van de oppositie. En met de betogingen wil de oppositie aan de waarnemers van de Arabische Liga laten zien hoe grote onvrede onder de bevolking is. De explosieve opruimingsdienst heeft in een woning in Nieuwekerk aan de IJssel... een levensgevaarlijke bom ontmanteld. Een 14-jarige jongen had het explosief gemaakt. Toen zijn ouders onder zijn bed keken... vonden ze een aantal flessen spiritus en illegaal vuurwerk aan elkaar getaped. Ze belden direct de politie. De jongen is meegenomen voor verhoor. De omwonenden van het theater in Helmond, dat gisteravond door brand werd verwoest... kunnen voorlopig niet terug naar huis. Bij het theater Het Speelhuis staan 18 kubuswoningen. Vier tot zes kubuswoningen zijn niet meer bewoonbaar...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 ANWB Verkeersinformatie, er staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Afrit Valkenswaard en Knopendocht 4 kilometer. Dat kwam door de aanrijding, de rijschokken zijn weer vrij. Andere kant op staat bij Knopendocht 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijnrecht en de randweg Dordrecht 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Afrit Maan 2 kilometer. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht tussen Barendrecht en de Afrit oud -Beiland. Dat komt door de aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg nog tot half vier dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag. En welkom terug bij vrijdagmiddag live. De oliebollen staan op tafel, buiten wordt geschaatst. En binnen zit hier aan tafel zo direct Seibold Noordaar... voorzitter van de universiteiten over de toekomst van ons onderwijs. En Jacques D'Ancona die met uw culturele hoogte- en dieptepunten van 2011 gaat doornemen. Maar er wordt ook geschaatst, sprintkampioenschappen in Heerenveen. Sebastian Timmerman, zijn ze al begonnen? Ze zijn begonnen, de dames, om precies te zijn, ze zijn begonnen aan dag 2... van dat Nederlands kampioenschap sprint. Inderdaad, de dag, de dag dat de beslissingen vallen... We rijden nu om te beginnen de tweede 500 meter. De drie dames waar het om gaat zitten dadelijk in de laatste twee ritten. Laurine van Riessen gaat het niet echt om in het algemeen klassement. Staat namelijk uh, na de eerste dag van dit NK op de vijfde plaats. Maar wel haar tegenstander straks. Iedereen wust in de tiende rit. De nummer twee staat een tiende van de seconde achter de titelverdedigster. Achter Margot Boer. En Margot Boer neemt het straks in de laatste rit van de 500 meter op tegen Annette Gerritsen. En Gerritsen was gisteren een beetje. Ja, twijfelachtig op de 1000 meter. Nadat ze wel goed reed op de 500 meter. Want die won ze. In het algemeen klassement: Boer, dus aan de leiding. 1 tiende voorsprong op Irene Wust. Gerritsen kijkt een beetje de kat uit de boom. Is een beetje de, de jagende dame op die derde plaats. En kan ook nog echt mee gaan doen om die Nederlandse titel. Daar gaat het vooral om. Ook om startplaatsen voor de WK-sprint. Maar die titel, dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is de eer. Boer, Wust of Gerritsen? We gaan dadelijk de, de tweede 500 meter rijden. Om te beginnen, dus met die drie dames. En Sebastian Timmerman houdt ons en u op de hoogte. Wil u reageren op de uitzending? Twitter ons, hashtag AFROVML of bekijk ons via de website radio1.nl. De eenmalige rubriek 2012. Dames en heren, 2012 staat voor de deur en we worden weer overspoeld door goede voornemens, desastreuze voorspellingen en wat dies meer zijn. Daarom leek het ons een goed idee eens een groepering... met hele duidelijke doelstellingen aan het woord te laten. En we hebben aan tafel twee personen van precies zo'n groepering. Wij en het Milieu. Uh, stel je dus zich even voor. Ja, uh, goedemiddag. Mijn naam is Zeef scheepstimmerman de Apkoude, gespecialiseerd in spanter en Master Junior. Voorzitter van uh, Wij en het Milieu. Zeef. Mag ik in godsnaam Zeef zeggen? Hoezo? Uh, in verband met die nogal curieuze naam. Wat? Wij en het milieu? Nee, je achternaam, Scheep, Stimmer, Manten, gespecialiseerd in Spant en Master Junior. Waar komt hij vandaan? Ja, dan uh, moet je eigenlijk terug naar de tijd van Napoleon. Toen moest iedereen een uh, achternaam laten vastleggen. Ja, sommige mensen kozen een eenvoudige naam. Anderen dachten dat het een kortdurend geintje was... en noemden zich voor de lach naaktgeboren, poepjes oh. of mom. Oh. En weer andere namen hun beroep aan als, uh, als naam eigenlijk. En mijn mm. bed, bed, bed, bed, bed deed dat ook. En die dacht, als ik nou wat specifieker ben... dan heeft iedereen wat aan. Nee, een soort gouden gidsidee van de letteren. Maar nou, zonder na te denken over het nageslacht. Hoezo? Nou, wat doet u in het dagelijks leven naast het voorzitterschap van Wij en het Milieu? Ik ben scheepstimmerman Abkoude, gespecialiseerd in Spant en Mastel. Juist. En hoe gaat dat? Heel beroerd, heel beroerd. Abkoude is een heel ongustige plek voor een scheepstimmerman. Geen open water, in. Hm. En naast u zit? Freddy Caps. En u bent? Ik, uh... Ik, uh... Fre Freddy is spellingmeester in hoofd Public relations. Ja, precies. Maar Freddy heeft zijn dag niet, hè, Freddy? Precies. Dus voer ik vandaag het woord. Ja, precies. Dank je, Freddy. Precies. Uh, Freddy had dus eigenlijk thuis kunnen blijven. Precies. Goed. Nou, naar het onderwerp nu. Precies. Freddy, kun je even je mijl halen? Precies. Uh, Zeef, kun je vertellen waar wij en het milieu voor staan? Wat? Oh ja, ja, kijk, wij vinden dat er in 2012 een harde lijn gevolgd moet gaan worden... aangaande het milieu. De mens en het milieu zijn als het ware in oorlog. Daar moeten hele dikke knopen in doorgehaakt worden. Precies. En wat betekent dat voor het gedrag van de gemiddelde Nederlander? Wat gaat, dat, wat gaat die uh, inleveren ten faveur van uh, het milieu in 2012? Inleveren? Precies. <laughs> Heb jij wel eens nagedacht over hoeveel milieu er eigenlijk wel is? Precies. Je kunt je kont niet keren of je staat tot je nek in het milieu. Precies. Al reis je naar de verste hoek van de aardbol waar je kijkt. Milieu, milieu en nog eens milieu. Precies. Wie denkt het milieu wel wie is? En dan die klotenstreken die het milieu uithaalt. Aardbevingen, tornado's, tsunamis, droogte. Precies. Maar dat zijn toch, laten we zeggen, amorele natuurkrachten? Precies. Amoreel. Precies. Oh ja. Waarom treft het dan voortdurend hoofdzakelijk de arme medemens? Precies. De zwarte en de gele? Precies. Maar wat wilt u dan in 2012? Kapot maken Precies. dat milieu. Dikke vinger naar het milieu. Het milieu heeft plek zat op de wereld zonder ons in de wielen te Precies. hoeven rijden. Laat het milieu opzodemieten naar zijn eigen land. Precies. Kapot. Ja, dank je, Freddy. Heren, heren, we gaan afsluiten. Een fantastisch 2012 uh, toegewenst en nou op. Rob. Precies. Harry van Loon, Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak horen u. En aan tafel schuiven nu Jacques Dangona, want die gaat ons straks in volgevlucht meenemen door het culturele jaar 2011 en ook. Schuift hier aan tafel Seibold Noorda. Hij is voorzitter van uh, de Universiteiten in Nederland. Want we gaan het over de toekomst van het onderwijs hebben. Uh, Jacques Delconen, was het een heel mooi jaar 2011 cultureel? Nee, natuurlijk was het een ontzettend slecht jaar. Kijk, ik dat bedoel... vind ik nou nog eens een goede Daar uh, uh, uh, uh, Gaan we het zo direct is... over hebben? Oh, goed. Laat maar. Mag het nog even sparen. <laughs> ja, nee, precies. Ik ja, ja. Nee, ik denk eventjes één korte indruk vooraf. Maar ik denk dat de mensen is graag willen dan? weten waarom het dan zo'n slecht jaar was. Uh, maar we gaan het. Ik ga ook nog een hoogtepunten vragen hoor. Dus uh, wees gerust. Eerst even het, het universitaire onderwijs. Uh, Staatssecretaris Seilstra, ik had het er net al over, ook nog met Paul Schnabel... heeft nogal wat plannen en bezuinigingen losgelaten op het onderwijs in Nederland. Daarnaast kwamen die universiteiten zelf natuurlijk ook niet altijd positief in het nieuws. Uh, een aantal verhouden zaken. Meneer Noorda, gaat het eigenlijk wel goed met de universiteiten in Nederland? Het gaat hartstikke goed met de universiteit. Desondanks. Ja, want kijk die, het het die... imago, het vertrouwen, de wetenschap, dat heeft geen, geen knak gekregen. Nou, het, was, het was allerminst uh, uh, leuk, om het zo te zeggen... Uh, dat die zaken nu gebeurden en naar buiten kwamen. Maar we moeten dat ook weer niet overdrijven. Ik heb een boekje in mijn boekenkast staan uit 1991... van Frank van Koolschoten. En dat heet uh, 69 gevallen van wetenschappelijk bedrog... in de geschiedenis Het is van nog veel erger. Het was altijd al zo. Nee, met een zekere regelmaat gebeuren dit soort dingen. Het betekent niet dat ze elke keer niet... Uh, verkeerd zijn en dat je het moet bestrijden. Maar het is kennelijk uh, onmogelijk om het helemaal buiten de deur te houden. Dus ik sta er zeker niet bij te lachen of te glimlachen. Het is verdomde vervelend mm -hmm. en verkeerd. Maar er werken zo'n 40.000 wetenschappers in Nederland... Uh, en dat daar uh, ja, af en toe iets, uh, iets flink misloopt. En de liepen... Dat is onvermijdelijk. Dat, dat, dat, ja, dat is kennelijk niks aan te doen. Het is niet zo dat het vertrouwen in, want dat wordt dan wel gezegd... niet alleen de politiek, maar ook uh, andere hoogwaardigheidsbekleders... en ook wetenschappers afneemt? Nou, mensen, wij worden met z'n allen wel, zeer, wel wantrouwiger. En we worden met z'n allen overkritischer. En we uh, doen onze mond met z'n allen meer open... dan uh, toen ik in ieder geval op school zat. Toen was je, uh, in... je schrijft er nou? Je, nee, maar wij lieten, wij lieten ons allemaal toch uh, wat voorzichtiger uit... over wat er in het land gebeurde. Wat belangrijke instituties deden. En nu als er, het hoeft maar dit te wezen... of iedereen die heeft daar een opvatting over. Dus het is allemaal wel een beetje... Uh, ja, een beetje ruwer en een beetje spannender. En daar moet je gewoon mee leven, dat ja. is zo. U heeft uh, een hoofdlijnenakkoord getekend namens de universiteiten met staatssecretaris Zijlstra. Ja. Is dat moeilijk geweest om met hem tot een akkoord te komen? Nou, het moeilijke was dat het regeerakkoord vorig jaar... een nogal forse bezuiniging op het universitair onderwijs inhield... Uh, en dat moesten we dus in zo'n akkoord zien uh, ongedaan te maken. En dat is behoorlijk gelukt. Oh, die zijn van de baan, die bezuinigingen? Nou, die bezuinigingen, dat geld wat daar uh, bij ons is weggehaald... dat komt weer terug. Uh, op voorwaarde dat wij, uh, uh, zeg maar, extra ons best doen. En dat hebben we beloofd. Ja, u, bent, uh, het bijvoorbeeld, u gaat bijvoorbeeld afspraken maken over profilering... ik noem het maar even simpelweg specialisatie hè, van, van universiteiten. Dat is nodig? Wij zijn al behoorlijk gespecialiseerd. Hè? Wageningen doet heel iets anders dan Eindhoven. En Eindhoven doet wat iets anders dan Maar dat terecht. moet nog veel meer. En die trend die gaat verder. Uh, maar wat het belangrijkste is, wat we hebben afgesproken, is dat wij uh, minder studenten willen zien mislukken op de universiteit. Dus we willen het percentage studenten dat de eindstrijd niet haalt, dat willen we omlaag brengen. Door strenger te worden voor de studenten. Door uh, strenger te worden voor de docenten, door strenger te worden voor onszelf uh, en door ook strenger te worden voor de studenten. Ja, want ze kunnen bijvoorbeeld blijven zitten of weggestuurd worden de studenten, is het plan. Ja, maar docenten moeten, zich, moeten niet denken dat dit allemaal alleen maar gaat geluk... doordat studenten zich anders gaan gedragen. Ze zullen zelf ook een tandje bij moeten zetten. We zullen dus het, de balans tussen werken aan het onderwijs... en, balans en het werken aan het onderzoek, die zullen we een beetje moeten opschuiven. Ja. Dat harde werken, dat roepen dan de studenten natuurlijk... dat, dat gaat ook ten koste van uh, ambitieuze studenten... die naast hun studie ook nog wel eens wat anders willen doen. Nou, daar is nog verdomd veel ruimte voor. Ja, toch wel. U zegt, van als je in besturen wil zitten... of andere eh, nou ja, nevenfuncties wil vervullen, dan kan dat? Dan ja, kan dat ruimschoots. Dat is het probleem, niet het afschaffen van de basisbeurs? Is dat wel een probleem? Als nou, dat, door, dat, als is, dat, doorgaat? dat is nu weer het nieuwtje, uh, dat men dat overweegt als een bijdrage aan de Rijksbezuinigingen. Ja, dat wist u nog niet toen u die handtekening onder het akkoord nee, zet. Nee, uh, maar ik begrijp ook helemaal niet zo goed wat ze daarmee op het oog hebben. Want in de eerste plaats, als je het studiebussysteem verandert... dan gaat dat bezuinigingen opleveren over zeven of acht jaar. Niet nu, ik dacht dat er nu een probleem was. Ja. Dus dit is een bezuiniging die wat dat betreft geen enkel uh, nuttig effect heeft. Bovendien... Het ligt aan hoe snel je het invoert natuurlijk. Nee, maar dat, dat uh, kijk, het betekent namelijk dat studenten, als ze afgestuurd zijn... hun studiefinanciering terug moeten betalen. Betalen. Mm -hmm. En nu hoef je het alleen terug te betalen als je niet bent afgestudeerd. Ja. En straks geldt dat voor iedereen. Dus, dus als je het even... nu invoert, dan gaat dat pas gelden... op het moment dat de mensen straks over vijf, zes jaar zijn afgestudeerd. Dus dat schiet niet echt op. Maar bovendien, wij komen alleen maar uit de crisis met meer slimme mensen. En niet door uh, het studeren onaantrekkelijk te maken. Niet door studenten uh, weg te sturen van de hogescholen en de universiteiten. Moeten juist het omgekeerde doen. Jack dan Koon is het hard ja te knikken. Ja, je pleit dus voor een kans voor slimme mensen, begrijp ik dus. En die ga je niet van tevoren wegsturen. Nee. Nee. U, u denkt net als Paul Nabel dat het misschien ook de tweedeling groter zou kunnen maken. Als je op deze manier bezuinigt op het onderwijs. De tweedeling tussen lager en hoger opgeleid. Nou, dat, heeft, dat, dat is een kwestie die ook erg belangrijk is... maar die heeft hier niet zo vreselijk veel mee te maken. Het gaat er hier vooral om... wij kunnen in Nederland alleen maar concurreren in de wereldeconomie... als wij net zo slim zijn als de slimste in Amerika of in China... Uh, en dat bereik je niet door te zeggen, jongens, nog meer geld betalen voordat je het doen moet. Zodat mensen gaan denken, daar ga ik maar niet aan beginnen. Ja. Je moet het juist stimuleren, dat, dat moet je, alles uit de kast. Ja, dat bereik je door bijvoorbeeld, uh, uh, u zei het, je te specialiseren door goed onderzoek te doen. Maar daar is ook geld voor nodig. En dat geld moet u voor een deel bij het bedrijfsleven gaan halen van de staatssecretaris. Ja, nou dat onderzoek en het geld voor dat onderzoek, dat is mijn allergrootste zorg. Uh, we hebben wat het onderwijs betreft, uh, wel, een redelijk bondje kunnen sluiten met Zijlstra. Maar de vraag of wij in 2012 niet een geweldige dip maken, als het gaat, uh, meemaken, als het gaat om het geld voor het wetenschappelijk onderzoek, dat is een levensgroot gevaar. Want wat, wat, wat, wat is het gevaar? Concreet? Uh, de, dit kabinet, toen het aantrad, is begonnen met 500 miljoen. Dus een half miljard per jaar daarop te besparen. Dat zijn ongeveer 3000 uh, arbeidsplaatsen voor jonge wetenschappers. Uh, die zijn er dus straks niet meer. En dat moet allemaal in de loop van de tijd goed gemaakt worden... doordat bedrijven er meer in gaan steken. Nou, bedrijven zitten op het ogenblik niet met grote potten uh, geld... waarvan ze zeggen, gaan we eens besteden aan jonge wetenschappers. Dus die bezuinigen alleen maar. Dus de gedachte dat dat wordt overgenomen door bedrijfsleven... Het is onterecht. Ik ben heel erg optimistisch. Dat gaat niet lukken? Ik verwacht van niet. Dus dat betekent dat veel onderzoeksplaatsen verdwijnen? Ja, dat die, die, dat die verdwijnen. Daar zal echt uh, wat aan gedaan moeten worden. En ik vind dat het kabinet, uh, als het gaat nadenken over de toekomst... hoe gaat Nederland uh, gezond en welvarend... 2020 halen, dan moeten ze daarin investeren. Daar gaan we het mee halen, want de landen die nu in de financiële problemen zijn... dat zijn allemaal landen die dat in het verleden verzuimd hebben. Die staan niet bovenaan bij de wetenschap. Italië niet, Spanje niet, Griekenland niet, en ga maar na. Dus die, die hebben die concurrentie niet gehaald. Wij wel. De Zwitsers ook en de Britten ook en de Scandinaviërs ook. En als je dat nu in Nederland uh, zeg maar in de, op de Spaanse of Franse manier, of uh, Italiaanse manier gaat doen, dan gaan we er gewoon de verkeerde kant op. Daar bent u niet uitgekomen, blijkbaar, met de staatssecretaris. Nee, want dat moeten we met meneer Vragen uh, graag doen. Dus ja. dat is een, uh, een andere vriend van ons. Ja, los nog even van het probleem om dat geld te krijgen, uh, uh, heeft het misschien ook toch weer gevolgen voor het imago van de wetenschap als het om de onafhankelijkheid gaat? Hè, door het bedrijfsleven gefinancierd onderzoek. Ja, maar kijk, het bedrijfsleven komt niet bij onze bestellingen te doen... die bedrijfsgeheimen zijn en die alleen voor dat bedrijf van belang zijn. Daar, daar hebben ze zelf ook geen enkele interesse in, want dat is alleen maar riskant. Dat betekent ja. dat die wetenschappers weten wat voor hun bedrijf geheim is. Het kan dus, dus heel komen fijn als, bij als, als, als ons u, bestellingen ja? doen die algemeen wetenschappelijk zijn. Daar maak ik hmm. me niet zo zorgen oh. over. Nee, u niet, maar misschien mensen als Jack Koonkoma wel. Ik, ik, ja, ik ja, maak wel. me meer zorgen over de omzet, dat, maar, het gaat, dat het te klein blijft. Maar mag ik proberen een parallel te trekken met de cultuur? Is het niet van belang dat je je nu heel erg bezint op het feit... hoe je de reorganisatie organiseert? Ja, maar wij hebben niet te maken met de cultuur... dat er 20, 25 procent in cultuurbudgetten uh, teruggelopen wordt. Het is niet zo dat universiteiten op die manier zijn aangepakt. Nee, nou ja, uh, wel dat het, u, u zegt zelf. Er, is, uh, er zijn miljoen, omzet... honderden miljoenen voor dat onderzoek ja, maar verdreden. de omzet in die in Nederland wordt gemaakt voor, om, voor onderzoek... Hè, dus dat is aan de rand van de universiteiten... tussen de universiteiten en de bedrijven... daar heeft dus de overheid van gezegd... Daar gaan we geen staatsgeld meer in stoppen. Daar deden we een gedeelte van nee. onze aardgasbaten. Deden maar en u in. bent somber, de, de, de, die vergelijking trekt Jacques dan kom. Nou, over de mogelijkheid om dat geld elders weg te halen... dat speelt op dit ogenblik in de culturele wereld natuurlijk ook. Ja. nee, de, de, Dus wij zullen ook te maken krijgen... met dat er voor jonge mensen... gewoon minder toekomst dreigt in de wetenschap. Net zo goed als het grote probleem van de cultuurbezuiniging is... gaat geld naar de grote instituties, de concertgebouwen, zo wordt, allemaal prima, maar voor jonge kunstenaars die in de podiumkunsten, in de muziek enzovoort moeten gaan beginnen... om een carrière te maken. Is Zou het, het moeilijk kunnen brood? worden? Daar gaan we zo direct over doorpraten. Met Uma en natuurlijk vooral ook met Jacques D'Ancona. Eerst nog even Sebastian Timmerman over het schaatsen in Heerenveen. Sebastian? Nog twee ritten te gaan op de 500 meter. En dat zijn de belangrijkste ritten op de 500 meter. Valse start geweest net in de voorlaatste rit. Laurine van Riesen, de dame uit de ploeg van Control van Jack Ori, was te vroeg weg. Haar tegenstander is Irene Wust. Maar dat betekent dat beide dames dadelijk voorzichtig moeten zijn... en op hun hoede moeten zijn bij de tweede start van deze 500 meter. Want degene die dan in de fout gaat, die uh, wordt eruit geschoten. Irene Wust, nummer 2 in het klassement in de eerste dag. 1 tiende achter Margot Boer, die hier rijdt in de laatste rit tegen Arnette Gerritsen. Snelste tijd op deze tweede 500 meter op naam van Thijsje Oenema. En hoe, 38-31, is het kampioenschapsrecord. Oftewel, zo snel werd er nog nooit gereden op het Nederlands kampioenschapsprint... bij de vrouw op de 500 meter. Van Riesen en Wust staan weer klaar. En zijn nu dit keer gelukkig goed gestart. Van Riesen ietsje beter gestart dan Iré Wust. Dat mag je ook wel verwachten. Maar dan komen ze in de buurt dadelijk van die 38-31 van Oelema. Ik denk het niet, want dit zijn twee meer duizend meter specialisten... 10,96. De opening van Wust 10,52. De betere opening van Laurine van Riesen. Op de kruising is het verschil een meter of 15. En het voordeel van Laurine van Riessen. die we na de eerste dag terugvinden op de vijfde plaats van dit Nederlands kampioenschapsprint. Dat zou niet genoeg zijn om naar het WK sprint in Calgary te mogen. Dan moet je bij de top 4 eindigen. Van Riesen heeft dus wat goed te maken. En gaat in ieder geval de rit nu ruim winnen van Irene Wust En doet dat in de tweede tijd tot nu toe. 38,62. En met 39,21 rijdt Irene Wust de voorlopige zevende tijd. Maar wat belangrijker is, is dat zij wat langzamer is dan gisteren. Uh, 1300 honderdste van een seconde. Toen reed ze een goede 500 meter. Een tijd die ze dit seizoen nog niet gereden had. Maar met deze tijd levert Irene Wust toch weer wat uh, tijd in ten opzichte van de concurrentie. Zo gaat bijvoorbeeld uh, Thijsje Oenema Irene Wust voorbij in het klassement. En ook Laurine van Riesen, de directe tegenstandster van net, is Irene Wust voorbij gegaan in het algemeen klassement. Dus Wust heeft dadelijk weer wat goed te maken op de duizendste. Meter, maar dat is, zoals ik al zei, meer haar afstand. Daar reed Irene Wust gisteren een, uh, naar een tijd die nog nooit was gereden... op een NK-sprint bij de vrouwen. De laatste rit nu, Margot Boer, de Nederlands kampioene van vorig seizoen. Ze werd twee keer Nederlands kampioene in de laatste drie jaar. Dat jaar wat ertussen zat, toen ze het niet werd... werd Annette Gerritsen Nederlands kampioene. Gerritsen is in de binnenbaan inmiddels gestart tegen Margot Boer. Gerritsen veel beter weg. Gerritsen won gisteren de 500 meter in 38,52. Toen deel wilde ze die overwinning met Thijsje Oenema... en heeft toch wel een meter of drie voorsprong op Margot Boer. Maar van Boer weten we dat zij normaal gesproken iets beter is in de volle ronde. Die is inmiddels aangebroken, want ze zijn door na de eerste 100 meter rijden op de kruising. En zo halverwege de kruising krijgt Margot Boer inderdaad meer snelheid dan Annette Gerritsen. Dit is ook de afstand waarop Boer het verschil moet maken met Irene Wust. Op deze 500 meter is Boer veel beter dan Irene Wust. Boer heeft Gerritsen inmiddels te pakken. Boer gaat hier denk ik ook de rit winnen... Van Annette Gerritsen. Ja, in 38-40 de tweede tijd achter uh, Thijsje Oenema. En 38-60 is de derde tijd voor Annette Gerritsen. En daarmee doen deze dames dus hele goede zaken in het algemeen klassement. Vooral Margot Boer, want die blijft aan de leiding staan... van het algemeen klassement, maar breidt haar voorsprong verder uit. Later vanmiddag op de 1000 meter, 31 honderdste... Daar Thijsje Oenema, die dankzij de winst op deze tweede 500 meter... de nieuwe nummer 2 is in het algemeen klassement. Gerritsen, derde op 78 honderdste. Vierde, Laurine van Riesen, op 1,3 seconden. En vijfde, Irene Wüst nu... Die toch behoorlijk is gezakt op 1,8 seconden. Hier op deze tweede 500 meter laat Wust toch wat tijd liggen. Maar haar betere afstand komt dus vanmiddag met de afsluitende 1000 meter. Boer lijkt ondertussen op weg naar een derde Nederlandse titelsprint. Of ze moet op de afsluitende uh, 1000 meter vanmiddag helemaal in elkaar gezakken. De cultuurrecensent van het jaar is Jacques D'Ancona. Uh, uh, Jacques, journalist, presentator, vandaag vooral bij ons aangeschoven als criticus. Normaal uh, hebben we hier gasten die twee voorstellingen hebben gezien... Of, of een boek hebben gelezen. Jij gaat het over het hele jaar dus nogal ambitieus. Uh, maar je hebt ook veel gezien natuurlijk het afgelopen jaar. Ja, ja, met name op het gebied van Cabaret Musical dan zie je zo'n 80 voorstellingen en dan zie je lang en lang niet alles. Want weet je, kranten bezuinigen ook, Jan. Is dat waar? Ja, natuurlijk. Ja, je er kan moet, niet meer er is meer papier beschikbaar, er zijn minder mensen beschikbaar... er moet zuiniger worden omgegaan met de mogelijkheden. Ja. Kortom... Zullen we desondanks toch met de hoogtepunten beginnen? Want je zei in, in, in het begin al van, nou, het is niet altijd meegevallen... maar toch even eerst de positieve punten. Wat waren hoogtepunten? Een hoogtepunt was onder meer, vind ik, de typisch Nederlandse musical Ramses zing vecht huil bid lach werken bewonder. Je hebt hem gezien? Nee, helaas niet. <laughs> het Jan, spijt, me. hoor ik nu weer. <laughs> ja, ja. Nee, het is een must. Prachtige voor. Ja, natuurlijk is het een must. Okay. schouwburgers zijn uitverkocht. Ze Zij hebben Nora wel gezien? N Ook niet. Ook niet. Kijk aan. Ik ja, ben, niet, gaan ik ben gelukkig jongens, ga maar weg. <laughs> Waarom is het een hoogtepunt? Want we Omdat hebben er nogal wat hè, mooie De voorstelling is dit is natuurlijk een Gewild onderwerp. Ramses was en is en zal populair blijven. En zijn liederen, zijn bijzondere liederen zullen dat zijn, zijn levensstijl. Kortom, hij spreekt heel veel mensen aan. Vooral die mensen die zeggen: dat had ik ook gewild, maar ik heb het nooit gedurfd. Ja, ja. Dat avontuur, dat zit niet in me. Zijn leven le zal... leent zich bij uitstek natuurlijk voor zo'n verhaal, prachtig maar het, verhaal. het wordt ook goed vertolkt. En wat het prachtig gedaan wordt, niet alleen door Hoes en door Spy, die de jonge en de oude Ramses spelen, ik zal het kort houden, maar ook door het door elkaar heen te mengen van fictie en feiten door heden en verleden en door niet keurig chronologisch dat leven af te werken. Het komt allemaal terug, het komt allemaal een keer bij elkaar. Prachtige voorstelling. Daarnaast was de producers ook een schitterende Nederlandse voorstelling. Ik had hem natuurlijk gezien in hij, New hij, York, hij is, ik maar ik niet, fijn maakte hem in Nederland maakte hem een prachtig. Ja, hier kon je hem niet meer uh, zien, want hij ging heel snel failliet. Hij was binnen een week was hij weg uit Breda. Je moest rennen naar Breda. Ik was gelukkig bij de premier. Ik had ja. gekozen om dat te zijn. Fantastisch. En dat is een Voorstelling, die was net zo goed zo niet beter dan New York. Dat was mooi. Op het gebied van een musical... Eh, Wicked is goed gemaakt, de zangeres onder naam. Het is een origineel Nederlandse productie. Is ook goed gedaan. Wicked ook een musical met Chantal Jansen. Kleiner Janssen. niveau. Zangeres onder naam. Onderaan, eh, ja, ja, natuurlijk uh, Meisje van Kajen en, en enfin, noem maar op. en Jim Bakken en Chantal Jansen. Maar... Wat ook heel bijzonder was, dat was het 50-jarig bestaan... van The Musical in Nederland door het MLab in Amsterdam. Dat is een instituut geworden. Die hebben minimaal vijf voorstellingen gemaakt in de zomerperiode. Ik heb ze alle vijf gezien. Op heel verschillend niveau. Jonge nieuwe theatermakers. Nieuwe theatermakers, maar ook een samenvatting... van al het werk van Jos Brink, Frank Sanders en Henk Bokkiga. Die musicals zijn ook in één avond samengevat. En ik, voor mij stond hij op plaats vijf van het lijstje van Beste Musicals. In, in nummer één was Ed nummer twee de producers... nummer drie wikker, nummer vier de zangeres... en nummer vijf was het M-Lab met een serie musicals... met als het beste de herneming op hele kleine schaal van Cyrano. De Bergerac. Oei. Prachtige musical. Ja? Maar daarnaast... <laughs> zijn we het nooit überhaupt in musical, liefhebber? Of... Ik ben, nee, ik, ik, nee. Ik zie niet veel musicals, nee. nee, nee je houdt er niet van, zeg je nu. Maar je zou eens meer moeten gaan. Ja, maar ik... ik goed, uh, daar ben ik graag uh, bereid te zeggen. Maar ik vind daar de tijd niet voor. Want ik heb al drie, vier andere hobby's ja, in de cultuur. dat is een veel argument. Dus op een gegeven moment moet ja. je... Wat die hobby's uh, zijn, die drie? Nou, ik zie heel veel uh, uh, opera. Uh, ik zit bij alle premières van de opera hier in Amsterdam. Ik ga heel veel naar muziek. Ik hou ontzettend van modern theater. Hm. Uh, ik ben uh, tien jaar lang voorzitter van het Holland Festival geweest. En ik ga nog steeds naar alle... Uh, die ik maar enigszins in mijn agenda kan plannen... voorstelling van het Holland Festival. Ze het toneel, zeggen wel eens dat Toneel niet. Ja, modern toneel. Yeah. Uh, dus ja. Een klassieke ja. repertoire heb ik niet zoveel mee. Nee. Ik ga maar zondagmiddag naar... Het toneelspeel, naar, uh, maar toch ook toneelgroep Amsterdam. Ja, zondagmiddag ga ik naar de Gijsbrecht. Ja, uh, de Gijsbrecht. Ja, maar ze zeggen wel eens dat die, die moderne musical... dat die heel, inmiddels heel dicht tegen opera aan zit. Ja, die zit... Als het goed is, is het heel erg vaak doorgecomponeerd, net als de opera. Ja, dus en toch het misschien er interessant om tegaraan... een keer naar te kijken. Maar Jacques, we moeten ook nog naar dieptepunten. We moeten we nog moeten naar dieptepunten. Ja. Ja, mag ik mij ja, ik... nog één hoogte ja, ja. noemen. In, de, in, in datzelfde Hollandse festival was in vol carré een Libanese zangeres Fayeroes. Ja. Dat was een ervaring die zal ik nog jarenlang in mijn gedachten houden. Unieke eenmalige een uniek voorstelling. eenmalig. Zoiets heb je nooit meegemaakt. Mensen komen van overal in Europa om dat mee te maken. Daar heerste een spanning, daar heerste een ja. saamhorigheid. Wat en jammer is, belevenis... is dat we dat niet meer kunnen zien hier. Want ze zal ongetwijfeld niet nog een keer komen. Nee, maar ze dat, is dat, op dat was dus voor mij het absoluut hoogtepunt van het afgelopen we jaar. We gebruiken de resterende korte tijd. En zak. ik, oppervlakkig sujet, heb dat weer gemist. Sorry. Ja. <laughs> voor de dikte okay. punten. <laughs> uh, hoogtepunt was toch ook even het programma van Michael. Ga ja, werkt hem. <laughs> je wilt niet aan die Voor de rest stap ik eraf. Miet de punten van Twist in Groningen. Kees van Twist, de museumdirecteur. Het die? punt dat hij eigenlijk wordt weggestuurd. En ik wil niet dat hij met pek en veren uit die stad Groningen wordt weggestuurd. Hij een beetje te dat veel hij geld uitgegeven. Voortreffelijk werk gedaan als opvolger van Frans Haks. Prachtige ja. programma's neergezet. Prachtige tentoonstellingen. Kortom, er is nu vandaag in het Dagblad van het Noorden ook een artikel verschenen. Van, van jou een mocht hij blijven. Kunst, mensen. Nee, niet dat hij moet blijven. Dat is, oh. dat is over. Dat is voorbij. Dat is voorbij. Okay. Maar goed. Van dat hij wel goed ding gaat. Want je hebt er meer. Heeft. Dan denk ik over dat hakmes. En niet de cultuurschaaf van de staatssecretaris. Dat heeft ook geleid, niet alleen tot. Minder creativiteit, maar ook tot een strijd tussen producenten. En theaters. Namelijk theaters gaan nu ook de producenten het mes op de keel zetten. Van, jullie hebben zoveel aan ons verdiend in het loop van de jaren. Nu moeten jullie maar eens wat terugbetalen. Wat kunnen die producenten nog maken voor het geld wat ter beschikking is? Dat zal is. tot een verschaling van het aanbod leiden. is belangrijk. Er zijn namelijk nieuwe condities geschapen. Schouwburgen gaan heel interessant doen... omdat ze minder voorstellingen kunnen programmeren. Minder subsidies ook krijgen van de gemeente. Vooral als het openbare ja. theater. Nee, zijn. Punt is helder. Dat is raar. Nog, e nog even wat voorstellingen, een half een minuut. Uh, het failliet van Mark Fijn als maker van de producers. Ja. Het, de aankondiging van Claudia de Brij, dat ze haar nieuwe voorstelling niet maakt. Dat prachtige hete vrede is volgens mij vanavond op televisie. Ja, juist. Wie dat heeft gemist... Moet gaan kijken. Moet gaan kijken. En tot slot. Schitterende voorstelling. Ja, en wat ik eh, ook een Vijf bijzonder... Ver, het teloorgaan van de musical awards. Nou ja, daar moeten we bij laten, Jacques. Dan Dank ook. Dank.